Er zijn meer details naar buiten gekomen over de 10 miljoen dollar die oud-viva-topman Warner heeft gekregen van de voetbalbond in Zuid-Afrika. Uit bankafschriften die de BBC heeft ingezien, zal onder meer blijken dat Warner 5 miljoen dollar heeft weggesluist en ruim 1,5 miljoen dollar heeft gebruikt om leningen af te lossen. In ruil voor het geld zou Warner zijn stem hebben gegeven voor het WK in 2010 in Zuid-Afrika. In Jemen zijn zeker 22 doden gevallen bij luchtaanvallen op het hoofdkwartier van het leger, dat in handen is van de rebellen. De luchtaanval in de hoofdstad Sanaa was vanochtend vroeg onder leiding van Saoedi-Arabië. Dat land steunt de officiële Soenitische regering in Jemen. De slachtoffers zouden met name militairen zijn, die zich hadden aangesloten bij de Sjaïtische Houthi-rebellen. Sanaa is in handen van de rebellen, die worden gesteund door Iran. De rebellen zeggen dat er zeker 44 mensen om het leven zijn gekomen bij de luchtaanvallen. Op de A7 is een fietser van de snelweg gehaald. De brandweer zag de man van Twintig gisteren fietsen en waarschuwde de politie. Op het bureau bleek dat de fiets niet van de verwarde man was. Hij had hem gestolen uit een huis in Leek in Groningen. De bewoners waren op vakantie en de man had daar ingebroken. Vermoedelijk heeft hij er zelfs een tijdje gewoond. Het weer, vrij zonnig, maar ook een paar stapelwolken. Het is 17 graden aan zee tot 21 in Limburg. Ook morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Later is er meer bewolking. Het wordt een graad of 18. Dit was het en op ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... voor Klein Bolderplein 4 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht...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 2015, we weten het over een paar maanden. Nicky Jam en Enrique Iglesias doen in ieder geval een poging met El Perdon. En daarvoor Shalomar, een night to remember. Of het een day to remember voor Zandvoort gaat worden, dat uh, uh, moeten we even afwachten. Daar uh, vertelt Joop van Nes alles over. Goedemiddag Joop. Je Goedemiddag Andor. Je volgt de verrichtingen van Tennis Club Zandvoort vandaag voor ons. Ja, ja, ja, ja, ja. Op de voet, want we hebben contacten daar. En. Uh...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 ...naar weer met 6362...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 ...bij Rus uh, 6-1 won. Dat was echt binnen no-time gebeurd. Maar daarna moest ze twee keer buigen in uh, 3-6 en 4-6 voor uh, Rus. Ehm... Uh...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 Uh, tegen de thuisclub tegen Alta 3-3 uh, speelde... en een beter set gemiddelde had... Uh, kwam uh, Lemonias in de finale... en moest uh, Alta... Uh, ja, uh, die trok aan het lokken kortste eind. Oké, okay. hey, en um, wat, uh, wat verwacht je... dat het uh, allemaal is afgelopen dus vandaag? Nou, uh ik denk dat Christophe Vliegen... van zijn van zijn landgenoot... Yannick Werthus, moet kunnen winnen. Maar ja, sport is nood in de zekerheid, dat vinden natuurlijk. Dat is waar. En um, ik denk dat uh, Harpsen en Lemijn samen sterker zijn dan Katalin uh, Morassi, een, een Hongaarse, en die Naidenova en de dames dubbel. Ja, en dan kan het zomaar gelijk eindigen, maar ook uh, vliegen met, met de, de regioorgen van Griekshoort, Talon, die uh, kunnen winnen van Otomemethers. We moeten het afwachten. We wachten het af. Geen, uh, ja, Ik heb helaas geen uh, kristallen op Hollander. Nee, dat, uh, dat had ik misschien wel gehoopt, maar uh, helaas uh, zulke uh, gaven heb je niet, uh, Joop. Nee, nee, dat was wel waar. Ja. <laughs> Goed, je houdt ons vandaag op de hoogte van uh, Tennisclub Zandvoort tegen Leimonias. Oké, okay, we spreken elkaar snel weer. Dankjewel, Joop. Tot straks. We gaan weer verder met Mink de Vil, met uh, Hey Joe. Hey Joe, where with that money in your hand?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 Catch up with that girl She won't be messing around on me no more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 See?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 Sla, een lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch Is wat ik vrij tegen haar Sla, lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch is wat ik zei tegen haar, shit, die dagen daarna met sms gevuld Eén bericht, terugbericht, geen bericht, shit Het is spanning aan het wachten op het geluid van de... Het zat snor, maar ik wou de vlag neer uithangen Leek me verre van de player, dus speelde het op safe Vroeg om mijn eerste date ergens in een café. Zo gezegd om ze rustig aangewandeld. Een overduidelijk geval van elegantie De tijd trok zich vrij weinig aan van ons,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 Die werden veertig maanden, waarbij ik elke nacht voor het slapen gaan die zinnen haalde.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 Slaap lekker. Is wat ik zei tegen haar dus. Slaap lekker ding, want jij is lastig. FANTASTIG toch? Digidex, lekker. nou blijf maar even lekker luisteren tot vijf uur zou ik zeggen. 25 jaar, ZFM Westkust, weerbericht. Het weerbericht van Lex van den Horen op dit ogenblik in Zandvoort op de Zendbast. 16,7 graden en volop zon, dat is heerlijk om te zien natuurlijk.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 You can't go dit ogenblik Kaigo met Stol de Show, daarvoor uit de jaren 90 de Cardigans met Carnival. Alexander Brouwer en Robert Meuwesen hebben in het Kroatische Porek voor de derde keer dit seizoen de finale gehaald van een FIVB toernooi. Een volledig Nederlandse finale was dichtbij, maar Reinder Nummerdoor en Christian Varenhorst redden het in de halve finales niet tegen de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 Single one Last Time bracht de tijd op 10 minuten voor 3 in een zonnig Zandvoort. Daarvoor Boskerk uit de jaren 70, Lido Shackle. En hier is Climbing Visser, Love Changes Everything.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 Kort in uh, de Festival Mondial in Tilburg, zaterdag 27 juni, en jorde Salemender van hun voorbij komen. Daarvoor Me Fisher, Love Changes Everything. En dit is Carrial Tot aan 3 uur.